Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 een deel van een, oude, van, een, van een keulse pot, zeg maar. Was oh dat. Dus ja? Allemaal ding, het is wel heel interessant om daar lekker te struinen en een beetje te zoeken. Dus toch er komen. mee? Ja, er komen allemaal dingen nee, boven. Het was toch niet echt een sprookje van Van Nelle, pigel mee <laughs> in de keulse, keulse pot. pot. Nee. Volgens mij heb je een wereldprimeur. Ja, dit is maar ja, ga, je dat ook, ga je dat verder uitzoeken van die pot, waar dat vandaan komt? Of, uh... Nou, ik heb hem in ieder geval voor de historische werkgroep, heb ik hmm. hem even apart gehouden. Want ik had toevallig ook die avond, inderdaad, zaterdag twee weken geleden, had ik ook een rondrit... van uh, de cultuurhistorische rondrit... door de duinen heen. Ja, Rimbaanveld, de Grindweg... Hè, dat is daar in het begin... Uh, als je uh, de binnenkomt... we zijn naar uh, het Paradijsveld geweest... waar de boerderij, de Paradijs ook stond... en ook Adem en Eva gewoond hadden. Ja, is, uh, ja. Zo heten die boeren en de boerinnen. Hè, dat is, ja. Uh, ja. En, uh, en de Beukelaan en nog een oude boerderij opgezocht. En toevallig had ik net daarvoor... tijdens de voorbereiding... dat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 We hebben elk jaar wel, nou, wat ik net zei, 10 tot 20 te vinden ja, ja. Soms ook wel eens een uh, jonghertog hoor, die uh, per ongeluk gespiest is. Als er zelf zo'n wij per door, door die ribbenkast is gegaan... Ja, dan heb ja. je... Ja, het is ook een nare ook, dood uh, allemaal. Ja, ja, ja. dus ja, het is, het is wel uh, geweld. Meesten mensen vragen zich wel eens af, is het dan niet gevaarlijk voor ons, weet je wel? Maar...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 bij de ingangen liggen uh, ze allemaal. Ja, bij, ligt het ook en uh, op de infopaneels, he, bij de ingangen staat de hele agenda. Wat voor spectaculaire ja. uh, excursies er allemaal weer zijn. Okay. Ja, Dankjewel. Dat is voornamelijk heel erg leuk. Hè. Meegaan met jou of andere boswachters om. Ja. Uh, ja, dat, uh, ja. Leuk. Dankjewel. Oké. Okay. En tot de volgende keer. Graag gedaan.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 Dus dan moet er ook niet één op het laatste moment... Uh, nou komen ja, op als op het laatste moment iemand doorziekt en dan okay. heb je de kinderen niks meer aan het doen. Ja. Maar je moet, standaard moet je minimaal 8 ja, ja. omroepers hebben om uh, zo'n concours te ja. uh, houden. En uh, wie, uh, wie checkt dat? Wie controleert dat?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 Dat werd direct opgepikt door alle andere uh, dorpsomroepers. Want het was een milieuvriendelijk zakje. En bla bla bla vrouw. En uiteindelijk lag iedereen blauw van het lachen in die cel. Dus als je tijd hebt, ga daar zeker ja, een keer dus naartoe. Dus dat, dat is ook voor nog iedereen. de bedoeling dat je daar ook al een ja, beetje ja, ja, ja. profileert. Ja, ja. Milieuvriendelijke tas. Milieuvriendelijk zakje. Daar begint je profileren al. Daar ja, begint, begint al mee. En uh, nou, ik moet zeggen dat uh, onze burgemeester is daar helemaal lyrisch is van. Hij zit ook in, uh, in de jury. Daar komen we zo op. Ja.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 om dit het concours te ondersteunen middels een, een sponsoring. Dus ook dit jaar is het weer uh, ont, ontzettend goed uh, gelukt om het bij elkaar te brengen. Die, uh, die uh, presentatie duurt ongeveer 20 minuten, hè? een half uurtje. Ja, een half uur. Dan, uh, uh, hoe laat wordt er verzameld op het Kerkplein? Uh, de wedstrijd begint om 2 uur. Om 2 uur? Ja. En uh, daarvoor gaan we nog uh, natuurlijk ook voor de tweede ronde door het dorp heen. Ja. En dan. Uh, ja, dan dan gaan we de sponsors langs en dan, uh, iedereen moet een, een roep maken voor, uh, voor die sponsors. Uh, om, om ze het ook uh, zeg maar, naar voren te halen. Van, mm. Wij doen mee aan dit evenement. En maak er even een leuk uh, roepje van. Mm. Nou, dat vinden ze hartstikke leuk. Nou, en Daarna is het dan uh, zeg maar half half twee verzamelen. Twee uur is de verplichte roep. De verplichte roep, en die gaat over?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 wereldje heb gezeten. Ja. Dus het leek mij wel leuk om die twee naast elkaar te zetten. Het burgemeester in het midden. Dan, uh, nou. Maar goed, het is allemaal weer uh, rechtgekomen. Dus iedereen uh, die... Uh... Ik heb weer anderen gevonden. En wie zit er nu in? Uh, Jan Hollander van, uh, van de Wurf. Okay. Dat is ook... En uh, Rob de Dondeman van de dansschool. Dus uh, ja, dat zit... En uh, Yvonne Verhoeven. Die uh, bij ons... Uh, in de seniorenvereniging. Heel, uh, ja, nadrukkelijk aanwezig...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 Nee, het is nooit, nooit een appeltje-eitje. Kijk, er zijn natuurlijk mensen bij ons... die, die ook uit, uit professionaliteit is het hun beroep. Ja. Dus ja, die mannen, die hebben al, die hebben al zeg maar een toneelschool gehad. Ja. Uh, nou, het die, is die, die, die, daar, daar, dus vrij boelijk om daarvan te winnen. Maar het gaat, het gaat mij eigenlijk niet eens om het winnen. Om het, winnen. het evenement.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 Om twee uur op het uh, kerkplein ja. en rond een uur, vier, half vijf, is de prijs te rekken. Ja, dat, zou, uh, ko dat komt er ongeveer wel op. Dan zien we uur. elkaar zeker volgende week. Dat denk ik wel. Dank je wel. Ja. Dank je wel voor het Succes. interview. En uh, na de dorpsomroeper gaan we nog meer herrie maken. Want we gaan het hebben over uh, de DTM, <tie tie> Erik Wijs. Maar dat hadden we niet van tevoren gezegd: dat wij die herrie moesten. Maar moeten wij het geluid nadoen van het Nee, city. dat gaan we niet nadoen, daar gaan we o, gelukkig. naar luisteren. En voor sommige mensen is dat een, een wereldgeluid. Mensen genieten van het geluid als de wind goed staat. Ik hoop dat volgende week de wind verkeerd staat. En dat is omdat ook het, het dorpsomroepers en het Chanticor festival is. Maar uh, Erik Wijs, welkom.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 Toen waren we dus wel al mee bezig. We waren ook best wel ver gevorderd eigenlijk met de onderhandelingen. Maar dat ging toen niet door. Dat was jammer. En toen hadden we er geen rekening meer gehouden. want China leek vrij zeker. <coughs> He, want ze gingen ja. daar gewoon op een vast circuit rijden in Zuhai, denk je Nou, dat zullen ze wel een keer. Wat kan daar ja. nou misgaan? Nou Dus van alles. En dat is uiteindelijk. Uh, ja. wat, wat, wat is daar dan misgegaan? Huh? Uh, ja, zeggen, de logistiek was daar moeilijk. Uh, uh, naar, daar naartoe. En uh, ook de faciliteiten op het circuit waren niet op orde. Uh, uh,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 dat is een van die series die volgende week komt. Dat zijn allemaal vooroorlogse auto's. Ja, die komen met heel Europa naar Zandvoort toe. Dat was al gepland. Ja, die rijden nu in een heel modern... Uh... Een mooi, een mooi bijprogramma. Ze hebben een mooi bijprogramma. Ja. Ja, ja. Dat kan je ook zeggen. Extra leuk eigenlijk. Ja, absoluut. Ja, hoor. dan jullie gepland hadden of bedacht hadden. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. We hebben er allemaal heel veel zin in. En uh, ja. Ja, wat ook belangrijk is, uh, is uh, ja, dat net nu de terugkeer van de DTM dit jaar. is, al, Dat er ook al voor de toekomst dat er gewoon hele goede afspraken zijn gemaakt. Uh, dat we de series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 drs-systeem en dat betekent dat de race uh, system Resistance. reducing reducing ja en dat betekent, nou, no, dat nog, betekent... Een keer, nog een keer alsjeblieft. Nou, <laughs> ik, ik kan het beter misschien uitleggen. Ja, in <laughs> race auto's hebben altijd van die van die vleugels uh, achter op, op, de, op de kofferbak en die, die zijn bedoeld om zeg maar de auto wat meer neerwaartse druk te geven omdat de, de, de lucht die die drukt die auto naar beneden als het ware. Maar ja.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 En dat is ook allemaal wel elektronisch geregeld. Hè? Dat als je boven een bepaalde lus rijdt, dan, dan kan hij dat in werking zetten. En per, is... per circuit weer anders. Ja, ja per ja. circuit is het ook weer anders, ja. ja, ja. Ik, ik vind het een, een fraai systeem, want je ziet die kleppen open en dicht gaan. En dan, uh, zeker als iemand achter iemand zit, ja. dan maakt hij zoveel vaart dat hij gewoon de, de inhaalslag kan maken. Ja. Dat is gewoon prachtig om te zien. Ja, klopt. Dat is absoluut waar. Uh, absoluut dus dat soort afspraken gelden ook voor de DTM? Ja. ja, hoor. En uh, ze hebben ook, ze gaan, het gaat nog veel verder. Uh, je hebt, ze hebben ook verschillende gradaties met banden. Uh, met zachter ja? zacht rubber en harder rubber. Je moeten ze dus wel allebei allemaal gebruiken in de gedurende de race. Maar de ene die start bijvoorbeeld op zacht rubber. Dus je heeft dan, kan dan in het begin sneller rijden. dan iemand die op harder rubber uh, start. Dat is, dat is de keuze van, van, van het team? Dat is de keuze van het team, ja. Daar komt heel veel strategie bij kijken. Is het, uh, is het daardoor spectaculairder om op de tribune te gaan zitten als in de duinen?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 uh, het, het programma, uh, laten we dat eens doornemen. Hoe laat uh, begint het? Nou, de, de race uh, van de DTM is volgende week uh, zondag om half twee start die, uh, En die duurt ongeveer een uur. Uh, maar uh, s ochtends vanaf uh, negen vanaf uur en ook na afloop eh, hebben we die auto's van die Vintage Revival Zandvoort. We hebben ook de historische Monoposto's. Uh, we hebben nog de Austin Healy Club die met een hele tour vanuit heel Europa met, met meer dan honderd Austin helies naar Zandvoort komt. Die ook smiddags nog een rondje gaan rijden. Dus ja, het is echt een hele leuk bond.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 Ja. Uh, we hopen dat het op het wordt en in het dorp. Ja, allebei. En we wensen jullie heel veel... Natuurlijk ook s'avonds een leuk muziekfestival nog in Zandvoort op zaterdagavond. Ja, zaterdagavond uh, is het, uh, het bierfest. Ja. Ook nou, bier, dat niet te vergeten. Nee, dat was vorig jaar ook zo. En daar hebben we heel veel, uh, we heel veel leuke reacties van Duitse bezoekers op gehad. Dus uh, die waarderen dat echt. En uh, ja. Ja, dat geeft toch weer uh, een hoop extra reuring en omzet in het dorp hopelijk. Laten we met z'n allen een gezellig ja. weekend voor maken volgende week. Ja. Erik Wijers bedankt. Graag gedaan. Tot de volgende Succes, keer. Succes, hè? Dankjewel. Feel the mm -hmm. earth. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Een van de passagiers van vlucht MA17 had een zuurstofkapje op. Dat zijn minister Timmermans bij Pauw. Timmermans reageerde op een vraag over zijn toespraak bij de VN. Hij sprak toen over angst bij de passagiers... Volgens Jeroen Pauw schetste de minister daarin een verkeerd beeld, omdat het erop leek dat de passagiers nauwelijks iets hadden gemerkt. Volgens Timmermans had dus één passagier in ieder geval de tijd om een mondkapje op te doen. Interimburgemeester Ruud Vreeman van Groningen denkt dat er niet genoeg geld is vrijgemaakt voor het aardbevingsbestendig maken van de regio. Minister Kamp heeft ruim 1 miljard euro beschikbaar gesteld, maar volgens Vreeman is dat niet bestemd voor de stad Groningen. Vorige week werden daar voor het eerst bevingen gevoeld. Vandaag praat de Kamer over de aardbevingen in Groningen. In Eindhoven heeft korte tijd een kleine brand gewoed in een gebouw waar binnenkort 700 asielzoekers worden gehuisvest. Waardoor de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Burgemeester van Gijssel bracht vannacht een bezoek aan het pand en zegt dat hij brandstichting niet uitsluit. Tijdens een eerdere informatiebijeenkomst bleek een aantal omwonenden niet blij met de komst van de asielzoekers. Er zouden ook dreigementen zijn geuit. De Nederlander Peter-Jan Graaf is benoemd tot VN-Ebola-crisiscoördinator voor Liberia. Graaf gaat nauw samenwerken met de Liberiaanse regering. De VN wil zo snel en effectief mogelijk internationale hulp naar het West-Afrikaanse land sturen. Voor Guinea en Sierra Leone zijn ook coördinatoren aangesteld. De laatste editie van Spits is vandaag verschenen. Na 15 jaar gaat de gratis krant op in de grootste concurrent Metro. De website van Spits blijft wel bestaan... Vandaag valt ook voor de laatste keer een grote editie van de Telegraaf op de deurmat. Vanaf morgen wordt de Telegraaf op het kleinere tabloidformaat uitgebracht. Het weer wisselen bewolkt en een enkele bui. Het is ongeveer 14 graden. Later vanochtend breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Plaatselijk blijft een bui mogelijk en het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Dit was het. ZFM Verkeersupdate. Dit is Kees Quax van de ANWB. In de randstad staan langs de langste fietsen.